Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Hulpdiensten in Oekraïne hebben honderden mensen geëvacueerd... die in de buurt wonen van de dam die vannacht is vernield. Een gebied zo groot als de helft van België staat onder water. De EU wil snel hulpgoederen sturen. Premier Rutte heeft het over een oorlogsmisdaad. Dit raakt het potentieel echt... Tienduizenden mensen die hierdoor in gevaar komen. En dit is natuurlijk een schending van het uh, humanitair oorlogsrecht. Omdat dit zich rechtstreeks richt uh, tegen de burgerlijke infrastructuur, de civiele infrastructuur. En daarmee ook echt een oorlogsmisdaad. Aan de ene kant van de dam zijn nu grote overstromingen. Aan de andere kant staat een enorme kerncentrale die juist het water nodig heeft om de reactoren te koelen. De internationale atoomwaakhond waarschuwt dat de kerncentrale niet zonder water mag komen te zitten. Maar voorlopig zit er nog genoeg water in een reserveopvang. Een leerling van een zweefvliegclub in Nistelrode had vorig jaar tijdens een lesvlucht ineens een stuurknuppel in zijn hand. Die was plots losgeraakt. Het liep af met een sisser, zegt de onderzoeksraad voor de veiligheid, omdat de ervaren instructeur de stuurknuppel terug kon plaatsen en de vlucht daarna werd voortgezet. De zeearend die eind maart ontsnapte uit een dierentuin in Gent in België is gespot in Valtermond, dat is in Drenthe. Op meerdere plaatsen in Noord-Nederland is de vogel al gezien. Het dier lijkt niet echt schuw en het zit op daken van huizen en hangt rond in bomen. En gefeliciteerd met het contactloos betalen. Dat bestaat vandaag tien jaar in Nederland. Dus dat je alleen maar je pinpas ergens langs houdt zonder een pincode in te voeren. In 2013 was er veel weerstand tegen dat idee. Dat is te horen in deze YouTube-video uit die tijd. maar ja, de kaart bij de automaat houden en klaar is Kees. Maar is dat dan niet gevaarlijk? Kunnen criminelen ook niet zo'n betaalautomaat ergens kopen of regelen? Dan bijvoorbeeld langs mensen lopen om de signalen van de bankpas op te pikken en zo geld af te schrijven. Maar het vertrouwen dat groeide en inmiddels gaan zo'n 90% van alle pinbetalingen contactloos. Dus met telefoon, horloge of pasje. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. In het zuiden en oosten ook wat bewolking. Morgen een mix van zon en wolken en het wordt dan 15 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen files te melden op dit moment. En tot zover de AWB verkeersinformatie. Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is Zin in ZFM. CSM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Ik Een caprichoso pincel Dat solo quiere pintar el color que En toen zorgde ik. En toen zorgde ik. En toen zorgde ik. En toen Y batan tu cuello encontré un guardado para het que sea llor que tu venga pasar. Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz. Een bijzondere uitzending vandaag met twee gasten in de studio. Twee muzikale talenten uit Haarlem. De broeders Belleman Jonas en Wout.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 En dan kan ik dat eens goed zelf gaan leren. Dan heb ik geen ja. docent voor nodig. Dus, um, dus ja, dan denk Laat ik... Laat ze maar niet horen, die docenten. Ja. Ja. Ja. Nee, maar ja, als die docenten mij gaan vertellen hoe ik moet gaan mijn glijden, dan weet ik, ja, ik weet zelf ook wel dat ik aan mijn moet werken. Dus ja, zo. Maar um, ja, ik wil meer een beetje de Fusion kant op. En dat is niet als duo, want het is, ja, je kan wel met z'n tweeën Fusion duo doen, maar...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 Gekke ja, dan kan je allemaal kan kan je nee. al pedalen aanzetten op je gitaar en zo. Maar ja, met z'n tweeën wordt het heel lastig. Ja, dat wordt uh, druk dus ja. dan misschien. Ja. <tie> een druk geluid, zeg maar. Ja, ja, en, dance, uh. en het wordt ook niet <tie> een soort. Het wordt heel lastig om te begeleiden in een fusion manier voor Jonas. Ja. En in je eentje Fusion spelen kan je natuurlijk ook, maar dat wordt al helemaal lastig. Dus ja. Maar goed, jullie hebben wel een open blik, zeg maar. Je had het net uh, in de, tijdens het nieuws over het feit dat je gisteren geloof ik of weer gisteren naar Han Benning bent geweest. Dat ja. is toch.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 Ook al is het nog steeds jazz, ja. als alles gewoon al op, op een papier staat dat ik moet gaan spelen, ja, ja. is het namelijk eigenlijk ja. geen improvisatie meer. Nee, die kan ik wel jammer. wel best voorstellen. Maar ik ga er toch iets van draaien van de metropolitie. Ja, het is, wel. Kijk, <laughs> dat is die, geweldig. We ja, hebben ja. ook uh, net een nieuw album, dus uh, hier komt die. Het nummer heet The uh, Big Night. pas, boom. Uh, je luistert nog steeds naar uh, ZFM Jazz. Uh, uh, live vanuit de studio in Zandvoort. Uh, prachtige dag vandaag. En uh, geweldige muziek. En geweldige gasten in de studio. Wout en Jonas Belleman. Uh, ja, we hadden het net even uh, tijdens het muziek draaien over wat... wat, wat uh,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 Absoluut zo gaan doen. Wat zijn jullie andere behouders de muziek? Uh, jullie interesses, zeg maar. Jullie hobby's of uh, sporten jullie nog iets? Of zeg maar, geen tijd als je vijf uur per dag muziek maakt... en zes uur per dag op school zit... Ja. en je moet ook nog eens leren voor school... en je hebt ook een sociaal leven... dan ga je niet meer doen aan sport. Nou, nee. Maar nee. Heb, je, heb je ook niet periodes... Uh, je had het over vakanties... dat je denkt, nou, ik heb wel even genoeg van die gitaar... en die trompet, nee, nee, die nooit, gooi nou, ik in de koffer... Nooit, en, uh, nooit, weg nooit, weet. nooit, nooit, nooit. Nee. Maar het is ook wel eens... Kijk, ik heb ook wel eens dagen gehad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 Ik weet niet, uh, weten jullie wat, wat van muziek uh, zij dan normaal niet er uh, naar luisteren? Als het, ja, zo, dat weet. is een hele andere muziek. Is dat zeggen. een beetje hip-hop ook? Ah, ja, best wel veel hip-hop. Hip -hop. Ik heb hier toevallig een uh, nummertje hip-hop uh, met uh, jazz. Bas van Lier trio met uh, Def P van Osdorp Posse. Een van de pioniers van de Nederlandse rap, okay. uh, jaren 90, 80, eind jaren 80 geloof ik. Echte jazzmannen heet het hmm. nummer. Echte jazzmannen. Ja, aangenaam, Kom maar checken waar er letters in de naam voor staan. Dat is blender, de blender met BL3. Uit bas van trio en de rapper FP. Een vraag of een weet of een echte les. Hoe maak je echte jazzmannen, mannen naar nou, die echte jazz. Nou, het is een geheim, maar dat kan je wel verklappen. Dat beginnen met een lettergreep en lekker laten klappen. Nou, een buik aan de basis voor de bas kan zijn. Hij hoort het en denkt het de bast lijn. Dus even zonder naam, check hoe dat kan zijn.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 We'll be right Kom maar checken waar de letters in de naam voor staan Dat is Blender, de Bender met BL3 Het was van Lee Trio en de rapper de FP Ja, Blender is de naam, ja, aangenaam Kom maar checken waar de letters in de naam voor staan Dat is Blender, de Bender met BL3 Het was van Lee Trio en de Ja. FP Yo. En schrijf die naam nou maar voor dan lekker met je hoofdletters Want het is een afkorting en het hoogt verder Dus druk op shift of pak een dikke stift En haal die naam hoog want we zitten in de lift Zolang je drummen groei, shaggy shuffel ons zijn Kan ik er wat van rollen met een dubbele rij op haar die ze wassen, want die trillen zo laag. De beat zo lekker live dat ze killen vandaag. Met volk in piano of een stuw onder step. Als ik die microfoon bevochtig met een spuw onder rap. Hoor je blender op je zender en ze vallen onnaar. Dikke jazz voor je ass, gaat je bollen op raar. Want je moet die dope slikken als de kakken met dorst. Lekker vet op de trek, als een kat op de worst. Kijk, de willen ons, ze krijgen les van me. Zo mag je echte jazzmannen, echte jazz mannen. Echte jazz mannen. Echte jazz mannen.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 Ja. En dat wil ik elke vakantie. Ja, okay. En da daar doe ik echt mijn best voor. Veel zoveel mogelijk. En hebben jullie al heel veel... Uh, je had het over het uh, concert in de Watertoren. Ja. Uh, hebben jullie nog andere dingen staan... Wat, uh, waar je op mensen wil uh, attenderen nu? Uh, dat je, dat, je, dat met... jullie te zien zijn? Nu nog niet. Oké. Okay. Nee. Nou, de Watertoren is heel, erg, uh, is heel erg open. Daar kan je gewoon aan, kan je gewoon heen gaan. Okay. Maar uh, ja...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 We'll right.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 Ja. Uh, ga jullie zelf uh, binnenkort nog ga je nog naar Northy Jazz of zoiets? Ga je nog naar concerten wat uh, op nou, uh, agenda weet, staat? Northy Jazz was uitverkocht. Ja. Ja. Oh. ik denk 15 seconden. Ja. Echt joh. Ja, ging heel snel. Ik probeerde, hm. ik probeerde, in te loggen en er stond You Are weet ik veel, in de rij. <laughs>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 En blijf jazz luisteren. Ja, keep on jazzing. En vooral uh, blijf luisteren naar uh, ZFM Jazz ook uh, mensen. Elke ja. zondagochtend uh, van 10 tot 12 uh, uh, Een team van presentatoren met ieder zo zijn uh, eigen smaak natuurlijk. Uh, vandaag was een uh, speciale uitzending met de gebroeders Bellemel. En uh, uh, Nederjazz noem ik het maar. Uh, ik hoop dat je genoten hebt. Uh, maak er een mooie weekend van. Weekend, maak er een mooie zondagmiddag van. Uh, misschien ga je het strand liggen.